Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissabeth Thomassen. Stroomstoring in Rotterdam weer voorbij. Asielzoekers uit Syrië voorlopig niet uitgezet. Een ijsbaan in Noordlaren als eerste klaar. De stroomstoring in delen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen is voorbij. De elektriciteit wordt in fase weer ingeschakeld. De storing ontstond rond half drie in een transformatorhuis in Rotterdam. Sommige trams en metro's konden niet rijden en treinen liepen vertraging op. Zo'n 50.000 klanten waren getroffen door de storing. Het kan nog een paar uur duren voor iedereen weer stroom heeft. Vorige week was er ook een grote storing in Rotterdam. Toen hadden 20.000 mensen geen elektriciteit. GroenLinks in Rotterdam eist opheldering... en wil dat het stadsbestuur netbeheerder Stedin op het matje roept. Asielzoekers uit Syrië worden ook het komende half jaar niet uitgezet. Volgens minister Leers is dat vanwege de aanhoudende ongeregeldheden in het land. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat het moeilijk blijft... om een betrouwbaar beeld te krijgen van de situatie in Syrië... Hierdoor is het ook onmogelijk om te beoordelen of het veilig is voor mensen om terug te keren. Syrische asielzoekers mochten al sinds juli langer hier blijven. De minister heeft dat besluit nu met een half jaar verlengd. Het Openbaar Ministerie mag de topman van het bedrijf Trafigura vervolgen. Trafigura is het oliebedrijf dat gevaarlijk scheepsafval van het schip Probo koala liet lossen in Ivoorkust. Het bedrijf is daarvoor in december veroordeeld tot een boete van 1 miljoen euro. President-directeur Dauphin van Trafigura was gedagvaard als leidinggevende van de illegale export. Daartegen had hij een bezwaarschrift ingediend, maar het Hof in Amsterdam heeft zijn bezwaren verworpen. In Roemenië is oud-premier Adrian Nastase veroordeeld tot twee jaar cel voor omkoping. Het Hoge Rechtshof acht bewezen dat hij omgerekend 1,7 miljoen euro heeft weggesluist voor zijn verkiezingscampagne. Nastase was premier van Roemenië van 2000 tot 2004. Eind vorig jaar werd hij door het Hoge Rechtshof in een andere corruptiezaak vrijgesproken. Een kickboxgala van It's Showtime dat deze zomer in Den Bosch zou worden gehouden gaat niet door. De Brabant Halle heeft dat in overleg met de gemeente besloten. De gemeente Den Bosch zit niet te wachten op het evenement vanwege negatieve ervaringen van andere steden. Eerder verbood Amsterdam een gala van It's Showtime omdat het een ontmoetingsplaats van criminelen zou zijn. Afgelopen weekend ging het boksevenement wel door in Leeuwarden. Burgemeester Kronen wilde het verbieden, maar het kon niet... omdat hij te laat was met het aanpassen van de verordeningen. In Brussel zijn de Europese regeringsleiders opnieuw bijeen... voor een topconferentie. Ze staan voor de taak om maatregelen te nemen... om de groei te stimuleren en banen te scheppen... en tegelijkertijd de nationale schuld te verminderen. Op de eendaagse top wordt een voorstel van Duitsland... voor een striktere begrotingsdiscipline besproken... In verband met de 24-uur-staking in België moesten de regeringsleiders uitwijken naar een luchtmachtbasis op 40 kilometer van Brussel. De koude golf die over Europa trekt heeft al tientallen mensenlevens geëist. In Oekraïne zijn 18 mensen gestorven door onderkoeling, in Polen zeker 10. De Poolse politie roept de bevolking op kwetsbare mensen zoals alcoholisten en daklozen goed in de gaten te houden. In Warschau is het overdag 15 graden onder nul. Ook in de Baltische staten zijn mensen aan de kou overleden. Bij het politiebureau in de Gelderse plaats Elst... zijn tot nu toe 70 aangiftes binnengekomen van vandalisme. De meeste mensen hebben schade aan hun auto. Gisteren hield de politie twee jongens aan die ervan worden verdacht... dat ze in de nacht van zaterdag op zondag... zeker 80 auto's hebben vernield in Bemmel en Haalderen. Volgens getuigen trapten ze spiegels van de auto's af... en sloegen ze de ruiten in... De twee jongens van 18 en 19 worden morgen voorgeleid. De schaatsbaan in Noord-Laren in Groningen is sinds vanmiddag open voor het publiek. Overmorgen wil de ijsvereniging daar de eerste marathon op natuurijs organiseren. Er ligt nu al anderhalve centimeter ijs... en gezien de weersverwachting moet de ijsvloer woensdag dik genoeg zijn. De ijsbanen in Veenoord, Haaksbergen en Gramsbergen zijn ook druk in de weer om snel een marathon te organiseren. In Friesland heeft het waterschap het gemaal bij Stavoren uitgezet en de sluizen gesloten om het ijs in kanalen, vaarten en meren te laten aangroeien. Ook in Amsterdam en in de Gooi- en Vechtstreek zijn sommige stuwen en gemalen uitgezet voor de ijsvorming. In de kop van Overijssel geldt vanaf morgen een vaarverbod voor alle recreatieve vaarroutes. De ANWB meldt dat er vanochtend 1500 extra pechgevallen waren door de kou. In de avondspits worden ook weer veel problemen verwacht. Het weer vanavond vooral in het uiterste zuiden, af en toe wat motsneeuw. Maar vannacht wordt het droog en klaart het vanuit het noordoosten op steeds meer plaatsen op. Het gaat in het hele land licht tot matig vriezen. Morgen alleen in het zuiden eerst nog bewolkt. Verder veel zon bij middagtemperaturen rond het vriespunt. Na morgen aanhoudend koud winterweer. ANUB verkeersinformatie Het is een normale avondspits. Er staan 30 files, iets meer dan 100 kilometer. Een paar zaken vallen op. Er is veel vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven... in beide richtingen na een ongeluk. Een ongeluk gebeurde op de rijbaan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born staat 9 kilometer file. De kijkersfile is 11 kilometer en staat richting Eindhoven... tussen knoop en Kerensheide en Roosteren. Op de A4 van Den Haag naar Delft bij Rijswijk... 3 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij... En de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de Van Brine noordbrug 4 kilometer. Stond een tijdje een kapotte auto, maar ook daar is de weg weer vrij. Schat, is er wat? Mm, nee hoor, nee. Is er iets op je werk? Uh, nee, niks aan de hand. Nee. Weet je het zeker? Uh, nee. Hou jij nog van me? Nee hoor. Wat?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 En Lucella Carrasso. 6 over 5 goedemiddag. De eerste winterkou van dit jaar zorgt voor veel drukte bij de ANWB. Mensen krijgen bijvoorbeeld hun autodeur niet open. En zo zijn er wel meer ongemakken. Eerste Rotterdam. In delen van die stad ging vanmiddag het licht uit. Net als in Schiedam en Vlaardingen. Om drie uur werden 50.000 huishoudens getroffen door stroomstoring. Ruud Natrop van de veiligheidsregio Rijnmond hadden we even na half vijf aan de lijn. En wij bellen nu weer om te kijken hoe het is. Meneer Natrop, weer goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat, uh, wat heeft u uh, kunnen verzamelen aan informatie het afgelopen half uur? Ja, wel een hele positieve informatie in de zin dat het gebied weer langzaam voorzien wordt van stroom. En dat op dit moment de gebieden Vladingen West en Vierhavenstraat in Rotterdam, dat ze in het gebied nog niet voorzien zijn van stroom. Maar dat de rest weer stroom heeft. Dus en dat is heel positief nieuws. Ja, en, en dat deel wat u net noemde, daar, daar zal het binnenkort ook weer goed gaan. Ja, dat is een kwestie van gefaseerd opschakelen, dus niet zo uh, gaan we vanuit dat daar problemen zijn. Maar uh, ja, dat gaat in fases, dus dat, uh, dat ook, we hopen dat dat ook heel snel uh, uh, gaat lukken, dat ook daar weer stroom is. Ja, en de meeste mensen zijn dus uit, uit de liften bevrijd? Uh, ja, iedereen is nu, uh, dat is al vrij snel, uh, na de melding is dat gebeurd hoor, dat, daar gaan wij direct mee aan de slag. Uh, uh, voor de brandweer is dat gewoon eerste prioriteit dat uh, overal waar een melding vandaan komt dat mensen ontzettend, ontzettend snel uit liften gehaald uh, worden, dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou, zijn er ongelukken gebeurd als gevolg van die stroomstoring? Uh, nee, voor zover bekend uh, nog niet. Uh, de metro's die uh, komen weer langzaam op gang en uit de voorzorg zijn daar de, de stations uh, afgesloten en die worden nu weer uh, geopend en mensen worden daar uh, in groepen uh, toegelaten, hè, dat er niet een massale instroom komt. Dus uh, het verkeer is erg druk, omdat de avondspits natuurlijk ook op gang uh, uh, komt nu, uh, maar geen, geen problemen, anders dan, ja, meer drukte dan normaal. Nou, er, er is nog wel extra politie op straat. Ja, dat zeker, want... Uh, ja, ook waar de verkeerslichten nog niet werken in, werk in de gebieden die ik net noemde, ja, daar is toch wel van belang. Daar zitten ook een aantal grote kruispunten in, drukke verkeerskruispunten, dat dat goed geregeld wordt, zolang de stroom er nog niet op staat. Nee, want hoeveel mensen wonen daar eigenlijk, in het gebied waar het nu nog niet goed is? Uh, ja, Vlaardingen-West, dat, dat is echt een, een, een, een, ja, Vierhavenstraat is voornamelijk een industriegebied. Uh, Vlaardingen-West is een woongebied. Ik durf dat niet precies te schatten, hoeveel mensen dat uh, bij elkaar zijn, maar... Hm. En binnenkort geval... worden ook, ook zij verlost van de ellende dus. Daar gaan we vanuit, ja. Dat echt voor het avond wordt, dat gewoon de verwarming weer ook lekker aangaat. En dat uh, ja, de problemen in ieder geval uh, voorbij zijn met het oog op een koude nacht. En dat, dat ze het nu hebben kunnen repareren, hè? Um, Of in ieder geval hebben kunnen zorgen dat iedereen weer binnen korte tijd stroom heeft. Uh, wil dat ook ja. zeggen dat ze weten wat nou het probleem was? Uh, dat durf ik niet te zeggen, nee. Daarvoor, uh, ja... Ze is, is, is steeds in de terzakenkundige partij. En uh, maar goed, ja, wij zijn als hulpdiensten uh, alleen maar blij dat uh, het probleem snel opgelost uh, kan worden. en niet, uh, niet veel langer gaat duren. Nou, dus uh, zij hebben de woordvoering aan u overgedragen. Waarom is dat eigenlijk? Uh, nou, niet helemaal. Met betrekking tot operationele zaken... Uh, het is meer zoiets van... de uh, Stedin heeft heel veel verstand van alles wat met, uh, met, met spanning... en met inschakeling en stations en zo te maken heeft. Maar alles wat uh, op operationeel gebied gebeurt... met betrekking tot inzet brandweer, politie, ja, dat is eigenlijk een, uh, een veiligheidsregio-aangelegenheid. Dus uh, we, verde we verdelen het, zeg maar. Oké, okay, nou dan gaan we ze toch nog even terugbellen om te horen... wat nou het probleem was. Meneer Naatrop. ik dank u wel Uitstekend. in ieder geval. graag gedaan. Dag, tot van de veiligheidsregio Dag. Rijnmond. In Rotterdam, hè, meer problemen daar. Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland... zit zwaar in de financiële problemen. Een acuut geldtekort. De banken eisen nu een hoger onderpand van zeker 1 miljard euro. Op dit moment wordt er samen met andere woningcorporaties... druk onderhandeld over een reddingsplan voor Vestia. Ronald Paping is directeur van de Woonbond. Goedemiddag. Goedemiddag. En de Woonbond vertegenwoordigt vele tienduizenden huurders van Vestia. Wat weet u van de problemen bij de woningcorporatie? Nou ja, ik probeer me te oriënteren wat er in aan de hand is bij Vestia. Ik weet niet zeker of er sprake is alleen van een liquiditeitsprobleem, of dat er ook daadwerkelijk heel veel vermogen verdwenen is bij de coöperatie als gevolg van die derivaten. Dat maakt natuurlijk toch een behoorlijk verschil. Als gevolg van de, de derivaten. Begrijp ik. Als gevolg van de derivaten is deze situatie. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, kijk, als gevolg van die derivaten begrijp ik uit allerlei berichtgeving... dat er uh, toch uh, ja, honderden miljoenen, misschien wel miljarden, uh, verdampt zijn. Uh, omdat men de verkeerde risico's in feite heeft afgedekt. En de vraag is natuurlijk, is dat... ...is dat echt een vermogensverlies voor die corporatie... ...dan, uh, dan betekent dat dat uh, uiteindelijk huurders uh, daar toch op een of andere manier de dupe van kunnen worden. Ja, hoe zou dat kunnen gebeuren? Deze mensen kunnen niet... Nou ja, op een aantal manieren. Het kan natuurlijk uh, toch dat Vestia dan straks probeert hogere huren te vragen bij de huurders. Uh, dat kan ook omdat investeringen terug gaan lopen of omdat het onderhoud uh, minder wordt. Maar het kan ook omdat andere corporaties op een gegeven moment garant staan voor verliezen uh, die bij Vestia plaatsvinden... Uh, en dan gaat het niet alleen de huurders van Vestia aan, maar alle huurders in Nederland. Ja, want wat weet u van een, ja, een reddingsplan door andere woningcorporaties om garant te staan voor Vestia? Nee, niet meer dan u en wat u gelezen heeft op dit moment. Ik weet dat er koortsachtig overleg is. Uh, dat ook het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, dat is toch uh, een belangrijk orgaan... Uh, die ook toetst of de corporaties nog zo vaak zijn, uh, daarbij betrokken zijn. Ook het Waarborgfonds. Uh, wat uh, leningen leningenwaarborg is daarbij betrokken. Ik weet dat er overleg is, maar ik weet niet precies wat daar besproken wordt... en wat het in uh, van dan zou moeten inhouden. Hoe kan zo'n grote woningcorporatie zo in de financiële problemen komen? Nou, dat is voor mij ook wel een verrassing. Want Vestia is daar toch bekend een goed draaiende corporatie. Het is ook bekend dat ze ten aanzien van hun treasurybeleid, zoals dat zo mooi heet... hun financieel beleid van het aantrekken van leningen, uh, toch wel scherp uh, functioneerden. Uh, ja, Wij hebben als organisatie natuurlijk niet daar dagelijks uh, uh, een, een beeld van wat ze nou precies doen. Maar het is bekend dat, uh, dat Vestia daar heel actief in was: in dat uh, treasurybeleid, in het aantrekken van leningen en proberen ze goedkoop mogelijk te krijgen. En ik denk dat ze toch gewoon veel te hoge risico's genomen hebben daarmee. En als je hoge risico's neemt, is er dan geen toezichthouder die dit eventueel had zien, kunnen zien aankomen? Nou ja, dat is dus even de vraag of inderdaad de risico's niet zodanig hoog zijn geweest... dat je zou moeten zeggen, "Het moet er toch niet via de toezicht uh, of vanuit het ministerie... of vanuit het Waarborgfonds, of vanuit het centraal fonds eerder aan de, aan de bel gerinkeld uh, moeten worden. Uh, want het is toch een bekend fenomeen dat je vaak wel uh, winsten kunt behalen... maar dat het winsten kunt behalen te kosten van een hoger risico wat je loopt. En ik denk dat dat hier aan de hand is... zonder de precieze technische kant van de zaak te kennen. Ja, volgens Vestia zijn er ook gesprekken over de Raad van Bestuur... om daarin wijzigingen aan te brengen. Uh, directeur bestuur Erik Staal op dit moment bij Vestia. Kan hij aanblijven, vindt u? Ja, dat hangt er helemaal vanaf wat er nou precies gebeurd is. Uh, want ik, zei, ik begon al mijn verhaal van... is het een liquiditeitsprobleem... of is er ook daadwerkelijk heel veel geld verloren gegaan? Dat maakt wat mij betreft toch heel wat uit. Uh, maar als er veel geld verloren gegaan is, ja, dan uh, is je positie als voorzitter van de Raad van Bestuur uh, onhoudbaar. Dat, dat zal volstrekt helder uh, zijn. Een... Maar daar hangt het dus helemaal vanaf wat er nou precies aan de hand is. Ja, is er een kans dat deze problemen ook bij andere corporaties spelen? Ja, mij is niet bekend van andere corporaties. Ik weet dat, wat ik u uh, zei, net zei: dat, dat Vestia ja, inderdaad scherp aan de wensen helder uh, ten aanzien van het, uh, het beleid. Uh, andere corporaties doen ook volgens mij wel met derivaten... maar toch in veel mindere mate denk, dan, uh, dan Vestia. Dus ik denk en ik hoop in ieder geval dat het hier uh, wel bij blijft. Dat gaan we afwachten. Ronald Paping, uh, directeur van de Woonbond. U gaat uw trein halen waar u bent. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. En Vestia ja. zelf wilde niet reageren, nog niet reageren op dit nieuws. Straks Zuid- en Noord-Soedan vliegen elkaar in de haren op de top van de Afrikaanse Unie. Wijnan Swaan bij de AWB, Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam. Maar nou, Wat opvalt is het, uh, het probleem op de A2 in het zuiden. Van Maastricht naar Eindhoven staat op de A2 tussen Elslo en Roosteren 12 kilometer. Dat is een kijkersfile na een ongeluk aan de andere kant. Van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Sint-Joost en Roosteren 9 kilometer. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Wie weet rijden er ook wat smart-in-cars tussen, tussen al dat verkeer. Want vanmiddag is een proef gestart met 300 auto's... die door een centrale computer in de gaten worden gehouden. En dat noemen ze dan een smart-in-car. Die computer kan bijna alles zien. De snelheid van de auto, de locatie. Maar ook bijvoorbeeld of de ruitenwissers aanstaan en de mistlampen. En de bestuurder wel om heeft. De proef moet leiden tot betere verkeersinformatie en veiliger rijden. Louis Dekker probeert het uit. ja. En dan? Ja, dan kijk je naar de Toyota Prius. Ja, die heb ik staan. Mijn collega is even de website aan het opstarten... waar we straks alle gegevens van de Toyota Prius... waar we mee gaan rondrijden, kunnen volgen. Ja, Oké, okay. JVX1. Verbinding leggen. Ja, verbinding leggen eigenlijk met die website en met de auto. En dan kunnen we alles volgen? Eigenlijk alle motormanagementgegevens kunnen we downloaden als we dat willen. Ja, klopt. Erik Mark Huytema is mobiliteitsspecialist bij IBM. Oké, okay, go. Cool. Dat IT-bedrijf is een van de deelnemers aan de proef. Nou, het nut is eigenlijk dat we met deze proef kunnen kijken hoe de weg is. En daar heeft de Rijkswaterstaat heel veel uh, plezier van. En dat is een van de redenen waarom we nu ook uh, vandaag... maar eigenlijk deze periode hebben genomen om dit te laten zien. De autosensoren kunnen... Uh, gegevens doorgeven die wij dan vertalen aan de gladheid van de weg... of de stroefheid van de weg. Die gegevens gebruikt dan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... om uh, heel efficiënt te kunnen strooien. Te maken kan de gegevens die de rijdende auto levert... op een scherm zien en analyseren. Kijk, zie je, nu gaat hij rijden. Zie je toeretal oplopen, uh, snelheid loopt op. Op het grote scherm volgen wij de bestuurder. En die bestuurder is Theo Verbrugge, Journaalcollega, Die is nu een onderwerp aan het maken voor het journaal... en heeft hij zijn gordels om. Hij heeft, nu heeft hij zijn gordels om. Nu wel? Ja. Dat kan je daar zien. En je ziet hem dat hij hier op de kaart uh, het hoekje om is. Het hoekje om. Ja. Dat klinkt erger dan het is, hè? Ja, nee, dat is gewoon een, uh, de hoek om. <lacht> Niet het hoekje om. En hoe remt Theo? Theo remt uh, af en toe hard en af en toe wat zachter. Uh, maar ik zie hier toch wel af en toe wel wat flinke uithalen. Is hij alweer in de buurt? Ja, hij is weer in de buurt. Hij staat nu op het hoekje bij onze high-tech campus. Dus uh, dan zal hij zo uh, deze kant op komen. Nou, eens kijken. Daar komt hij al aan in zijn sneeuwwitte Prius. Dag Theo. Ja, dag Louis. We weten alles. Van mij? <laughs> ja, ik zie het positieve er nog maar van in. Dat ik denk met die gegevens van mijn rijen kunnen goede dingen gedaan worden. Zoals vandaag als het glad is dat ze kunnen meten. Heb ik uh, veel moeten remmen? Is het daar glad op die plek? De ruitenwissers worden die vaak gebruikt. Kan men zien dat het sneeuwt of regent? Dat soort zaken. Dat lijkt me ook voor andere automobilisten van belang. Dus ik hoop dat ik een goede zaak gediend heb. Een centrale computer die alles registreert. Of deuren dichtzitten, of er geremd wordt, wat het toerental is. Alles, bijna alles dus. 300 auto's doen er aan mee, onder meer auto's van de Wegenwacht. Maar meer dan de helft van de auto's zijn van een taxibedrijf. Correct. Marco van de Ven van Sibatax. Een taxibedrijf in de regio Eindhoven... Lokale taxivervoer, maar ook interlokaal, dus door heel Nederland en daarbuiten. Waarom doet u mee aan Smart Incar? Het monitoren van het wagenpark, dat is voor ons een, een belangrijk item. En dan kunnen wij controleren de snelheden, de gereden toerentallen... het gebruik van remmen, richtingaanwijzers, ruitenwissers... of er storingen in de auto aanwezig zijn... En daarnaast kunnen wij op basis van al de informatie ook zien hoe een chauffeur presteert. Uh, kan hij nog beter presteren? Uh, dient hij uh, zijn rijstijl aan te passen waar nodig? Ai, ai, ai. Heeft u het uw chauffeur al verteld wat hem boven het hoofd hangt? Uh, er is uh, enigszins wat er sprake gekomen. Wij zullen vandaag het uh, officieel kenbaar gaan maken. Ik kan me voorstellen dat er chauffeurs kunnen zijn die dat akelig vinden. Die als het ware het idee hebben dat u op de achterbank mee aan het kijken bent. Dat snap ik. Een chauffeur zou dat kunnen vinden. Het is wel zo dat wij eh, niet de tijd hebben om continu iedere taxi te gaan uh, uitlezen. Wij zullen dat ook alleen maar doen uh, waar nodig. Als er reden voor is. Als er uh, een reden voor is, ja. Dat was Marco van der Ven van Siba Tak. En uh, Louis Dekker was dus bij hem met die proef. En met die proef doen dus ook mee auto's van de AWB. Ad Vonk van de ANWB, goedemiddag. Ja. Wist u dat? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Uiteraard, nee, ook wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in wat er, uh, er gepresteerd wordt door, uh, door de mensen van de wegen wat van hoe ze rijden. En we uh, hoorden ook over gladheid. Hè, dus uh, de gladheidsmelden, gewoon in de auto, kijk, dat scheelt. Is niet de reden dat wij u belden, want uh, nee. het gaat natuurlijk om uh, de eerste kou van de winter. En dat betekent bij jullie op zo'n maandag uh, topdrukte. Wat voor dag is het geweest voor jullie tot nu toe? Nou, kijk, op zich eh, verbaas je elke keer weer met een paar graden vorst. Hè, want dat hebben we natuurlijk eigenlijk gehad. Een min vijf ongeveer in het, in het oosten van Nederland. Ja, en dan in één keer zie je toch dat alle accu's in Nederland lijkt het wel dat die gaan sputteren. Maar nou, dat levert dan 2000 meer hulpverleningen op, op een dag. En dat is bijna, nou dat is niet bijna het dubbele, ja... Normaal 3.000, nu 5.000. En kan je je eigenlijk voorbereiden op zo'n accu? Uh, kan je het zien als hij het niet meer zo goed doet met vorst? Nou, kijk, je kan, als, je, als je zelf gaat kijken, zie je echt helemaal niks behalve een zwarte doos of, of een witte doos met kleurtjes <laughs> en zo. Nee, je hebt daar wel een apparaatje bij nodig. Dus je, uh, je kan een accu-check laten doen bij een garage of bij de QuickFit of allerlei andere instanties. Kan je dat doen? De Wegenwacht doet het ook als hij die, als die bij je auto komt. Om te kijken, hoe zit uw accu er eigenlijk bij? Maar kan je, kan je het ook niet aan je startmotor zien? Nee, je kan niks zien. Je kan misschien, maar dan, ja... Dus als het al wat kouder wordt, kan het zijn? Omdat zo'n startmotor, ja, die moet dan toch een hoop... Die moet er wat zwaarder aan trekken. En dan kan je misschien horen. Zo van, nou, en dan gaat hij toch wat moeizamer. En dan misschien slaat hij wel of niet aan. En dan denk je van, nou, dit... Uh, nou, maar even weer uh, rustig aan en uh, misschien iets minder licht weer aan. En dan kijken of hij weer oplaadt. Maar dan weet je wel dat hij ongeveer aan zijn eindje is. Ja, u hoort Lucel, heeft een verstand van. Ik niet, ik stond vanmorgen te prutsen met mijn sleutels. Met mijn vastgevoeren portier. Ja. Ik was niet enige. neem ik aan. Nee, die heb, je, die heb je natuurlijk ook heel veel. Er zijn ook heel veel tips voor om dat te voorkomen aan de ene kant. Uh, de, twee, ja, hoe kan je het dan weer herstellen? Kijk, een sleutelontdooier. Ja, eh, voordat de winter begint, heb je die meestal wel. En dan eh, alles wat we van de auto is, bewaren in de auto. Dus ook de slot ontdooien. Kijk, dat is niet handig. Dus die moet je dan echt, echt in je huis hebben. Om dan, eh, en dan gaat het heel goed. En heeft het nog zin om, om uh, speciale antifriesolie uh, bij je auto te doen? Nou, Antivriesolie, ik weet niet wat u dan, dan ah, wilt. Maar ik de olie, olie is olie. <laughs> ja, eh. ik, was, ik was onlangs uh, in Oostenrijk en daar deed de auto niet goed. En toen zeiden dus ze in Oostenrijk, oh, in Duitsland getankt zeker. Er zit olie in, uh, diesel die niet goed is tegen de vorst. Dat was voor mij iets nieuws. Ik, ik weet niet of het waar is, maar toen dacht ik, hey, je kan misschien iets doen... Om beter tegen de forstbestand te zijn. Het, het, als je met een met een dieselauto rijdt, dat dat gebeurt bijna niet meer. Dat vroeger hadden bij forst, ging <laughs> de diesel ging dan vlokker. Ja. Maar dat is, uh, dat is wel heel erg ouderwets nog hoor. Dus okay. ik weet niet wat voor verhaal dat is. En wat ze nee, doen, ja, dat was mijn verhaal. Maar... Dat is jouw verhaal. Okay. Dan ben ik nog één van de weinigen, Nee, en dan, heb je, ja, dan had je ook nog de zomer- en de winterstand. Hè. Dus dat moest ook nog een knopje of een, of een schakelaartje oh. omgezet worden. Ja. Maar kijk, je kan je natuurlijk altijd wel wat, wat prepareren. En uh, bij je graasje gewoon even zeggen van joh, uh, doe eens een winterbeurt. Ja. En dan, uh, dan lopen ze alles na. En dan, uh, dan heb je antivries in, de, uh, ja, in, je, in je ruitersproeier. Dan heb je antivriezen in je, in, je, in je, koelwater. Het is allemaal nodig, want uh, ja bij echt het heftige vorst. En kijk, en dat het wordt geloof ik nu alweer voorspeld. Hè. Dus de, de, de, zelfs de koers van, van de LSD toch begint alweer. En uh, ja, dan weten wij niet, of we gaan het druk krijgen. We schrijven driftig men Nog één ding, uh, dus extra 2000 extra meldingen op een normaal aantal van 3000. Ja. Die kouperiode, zo hoorden we eerder deze uiting van Gerrit Hiemstra, die blijft nog wel even. Wat betekent dat voor jullie? Nou, dat betekent dat uh, wij voor morgen eigenlijk nog weer 500 extra verwachten. He, dus dan gaan we en, na, na woensdag nog weer meer. En donderdag, daar durven we al bijna geen voorspelling meer over te doen. Omdat dat, uh, ja, dan beter ook... Ja, het weer voorspellen over meerdere dagen. Uh, ja, ik weet niet of onze weirders dat altijd goed hebben. Dus daar, kunnen wij nog niet, uh, daar gaan wij nog even nog niet van uit. Onze Gerrit wel. Ja, natuurlijk, maar daar is hij ook van. En, uh, nee, dit wordt dus spannend. En dan op een gegeven moment, als zo'n koude periode langer duurt, dan zie je dat die akkerproblemen wel weer ophouden. Okay. Want dan zijn alle accu's die uh, kapot konden, die zijn dan ook wel kapot. <laughs> en dan zijn die als het goed is allemaal weer gevangen. Oké, okay, We zijn ad weer helemaal bij. <laughs> van de ANWB. Aan de slag. Hartelijk dank. alsjeblieft. Er is uh, grote bezorgdheid op de jaarlijkse top van de Afrikaanse Unie... over Noord- en Zuid-Soedan. Zuid-Soedan heeft de olieproductie voor 90% stopgezet. Dat is een vergeldingsactie voor sabotage in het noorden. Of uit het noorden. Afrika-correspondent Koord Linda. Koord, kan jij vertellen wat, wat er gebeurd is in Soedan dat dit zo geëscaleerd is? De scheiding tussen Noord en zuid soedan pijnlijk zou zijn. Vorig jaar jullie dat was verwacht. Dat de verdeling van de inboedel tot hevige discussies zou leiden tussen Noord en Zuid... dat kon je ook min of meer verwachten. Maar dat Noord en zuid soedan elkaar op het punt staan om elkaar eigenlijk in de haren te vliegen... Dat is uiterst verontrustend, vonden de staatshoofden in Addis Ababa op een topvergadering van de Afrikaanse Unie. Het gaat om geld. Simpelweg geld. Zuid-Soedan erfde driekwart van de olievoorraden. Maar het noorden erfde de infrastructuur. Namelijk de pijplijn die de olie van het zuiden naar het noordelijke Poort-Soedan aan de Rode Zee moet uh, vervoeren. Noord-Soedan eist voor die. Uh, voor dat vervoer over zijn nooit ondergrond gebied voor 32 dollar per vat olie. Het zuiden zegt dat bedrag ridicule hoog en biedt 50, 70 dollar cent, 70 dollar cent per vat. ...voor transit door het noorden. Nou, toen het zuiden die transitkosten niet betaalde aan het noorden... ...toen zei het begon het noorden olie te confisceren... ...en dat is inmiddels ter waarde van 800 miljoen dollar. 800 miljoen dollar. En toen zei het zuiden, dat is diefstal bij daglicht sloot twee weken geleden de pompstations en nu is 90% van alle olie-export naar het noorden stopgezet en binnenkort zelfs 100%. En wat voor gevolgen heeft dat als je, als je naar de wereld kijkt die uh, olie afneemt van, van Soedan? Het is 5% van de olie-import door China komt uit uh, Soedan. De meeste olie in Soedan wordt opgekocht door uh, China, India en uh, Maleisië. Voor zuid, zuid soedan zelf is vrijwel geheel afhankelijk van inkomsten uit olie. Die krijgen het dus moeilijk. Uh, noord soedan is iets minder afhankelijk van uh, export van olie... maar is in een grote economische crisis geraakt sinds de afscheiding vorig jaar van het zuiden. En is natuurlijk ook een beetje bevreesd van, door die, uh, voor die doorsmeulende Arabische lente... Uh, uiteindelijk grenzen dan Libië en Egypte en kan het dus eventueel ook uh, geraakt worden door opstanden vanuit de Arabische wereld. En dat is in een slechte sociale-economische situatie natuurlijk nog groter. En daarom is ook Noord-Soedan erg bang voor de gevolgen. Maar Kurt, als jij stelt dat Zuid-Soedan bijna geheel afhankelijk is van de olie-export, snijdt het land zich dan niet vooral in de vinger? Absoluut, absoluut. Het, snijdt, het snijdt zichzelf in de vingers. Er is alleen nog een fractie binnen de regering die zegt wij zijn zo corrupt geworden sinds we onafhankelijk zijn. Door die olieinkomsten, dat is absoluut waar, zodat is het een verschrikkelijk corrupt land geworden. Deze fractie in de regering zegt we beginnen op het supercorrupt Nigeria te lijken. En dan is hij een tijdje zonder olieinkomsten, kan heel zuiverend werken. Kortom, deze fractie zegt: laat maar zitten even die olie. Die fractie die heeft invloed uitgeoefend op president Salva Kiir. Salva Kiir stond eigenlijk op het punt om een akkoord te sluiten afgelopen zaterdag in Addis Ababa tijdens de Afrikaanse Unie met zijn noordelijke handgenoot Beshir. En toen heeft die fractie in de regering gezegd. No way. Komt er niets van in. Je zet je handtekening hier niet onder. En daarom is het zelfs weer uit de hand kunnen lopen. Ja, en kunnen de landen van de Afrikaanse Unie nog iets doen om te bemiddelen dat ze alsnog tot een akkoord komen hierover? Er is al het hele weekend heel stevig onderhandeld in uh, Addis Abeba. Het is mislukt. Die geruchten doen nog steeds rond dat er alsnog een akkoord komt. Maar uh, ik denk het niet hoor, dat het op korte termijn uh, gebeurt. Ze praten volgende maand verder overigens. Loopt dit conflict met een af? Nee, denk ik, want die oliekranen zijn inmiddels al dicht. En het kost weken, zo niet maanden, om die olieproductie weer op gang te brengen. Dat is niet alsof je een waterkraan dicht draait. Dat is veel technischer en veel gecompliceerder. Dus die schade die is al aangebracht. Het is uh, niet goed voor de relaties tussen Noord en Zuid... en voor de hele regio waar men zich grote zorgen maakt over de gevolgen van dit conflict. Kort Lindner, dank voor jouw verhaal. 1 voor half 6. Radio 1. De hoogte van de, -de, -de minister. Thomas Het stadsbestuur in Rotterdam heeft net beheerder Stedin om uitleg gevraagd. over de recente stroomstoringen. Vanmiddag zaten 50.000 klanten. zo'n 2 uur zonder elektriciteit. Vorige week hadden 20.000 mensen een stroomstoring. Oorzaak van de storing is niet bekend. De Rotterdamse woningcorporatie Vestia is door de lage rente in financiële problemen gekomen. Vestia onderhandelt met banken over een lening van ruim 1 miljard euro... omdat de bezittingen van de corporatie door de lage rente minder waard zijn. Vestia zegt dat er geen liquiditeitsproblemen zijn... en dat huurders niets zullen merken van de situatie. Het openbaar ministerie mag de topman van het bedrijf Travigura vervolgen. De topman had bezwaar gemaakt daartegen, maar is in het ongelijk gesteld...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 In het grootste deel van het land is het bewolkt. En vooral in het zuiden en zuidoosten sneeuwt het nog licht. In het noordoosten brak vanmiddag de zon al door. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordoosten geleidelijk verder op. In het zuidwesten en zuiden blijft het vannacht nog bewolkt. En vooral in de heldere gebieden wordt het koud. Daar koelt het af tot min 8. Dat is matige vorst. In het bewolkte zuiden wordt het ongeveer min 2. Morgen begint de dag in het zuiden nog met wolkenvelden. Maar verder wordt het een prachtige zonnige winterdag... De temperatuur blijft bijna overal onder nul. Dat noemen we dan een ijsdag. Het wordt 0 graden in Zeeland tot min 3 in Noordoost-Nederland. De wind waait morgen uit het oosten. Bovenland is die matig, windkracht 3 tot 4 aan zee en op het IJsselmeer windkracht 5. En op de Wadden mogelijk krachtig windkracht 6. En dat is echt koud. Namorgen blijft het winters. De nachten worden nog wat kouder. Met lokaal ook strenge vorst, net onder de min 10. De vorst lijkt in ieder geval aan te houden tot en met het weekend. ANRB verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Er staan 35 files, iets meer dan 150 kilometer. Wat opvalt zijn de problemen in het zuiden van het land. De lichte sneeuwval die is hinderlijk op de A2 Maastricht-Eindhoven in beide richtingen. De spitsstroken zijn daar dicht en daardoor staat de file van Maastricht naar Eindhoven tussen knopen Kruisdonk en Born 11 kilometer. Daar is dus één rijstrook dicht. En de andere kant op naar het zuiden tussen Sint-Joost en Rooster 9 kilometer. En daar is de rechterrijstrook dicht.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 Твери. U luistert over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In de strijd tegen het water heeft Rijkswaterstaat... een simpel, maar effectief middel gevonden. Ze noemen het een regelkraan. In de polder bij Westervoort, daar waar de Rijn opsplitst... in de Nederrijn en de IJssel, is een rivierbed gegraven. En daarin staat een 150 meter lange betonnenwand... die bij hoogwater met een hijskraan kan worden opengezet... om het water door te laten. Het water kan dan naar Believen door de IJssel... of door de Nederrijn worden gelopen. Oh jee, ik moest even kijken wat ze hier aan het doen waren. Ik weet niet voor niks eigenlijk, hè? Oh nee, weet, weet u niet wat ze aan het doen zijn hier? Nee, Vertel ja, eens. Ik vind het alleen maar jammer dat ze niet een overgangetje hebben gemaakt als het water hoog staat, dat we niet naar de overkant kunnen lopen. Ja, dat vind ik erg jammer. Ze moeten allemaal weer, helemaal rondlopen. Wat zegt u? Het is heerlijk om met de hond te lopen. Ja, ja het, dat het ook is een prachtig gebied <laughs> ook. Dat ook ja. Maar. Ja. Jeet, op het is een prachtig Ja, En deze dames zijn hun hond aan het laten en, en die zeggen dat het hier prachtig is. Die honden beginnen trouwens intussen te vechten. Maar um, het is inderdaad een geweldig uitzicht. Cor Beekmans van uh, Rijkswaterstaat. Wat een wonderlijk schouwspel. Wat zien we hier? Een dam om te beginnen. Een dam, ja. Met uh, daarin betonnen schotten. Het is ongeveer 150 meter breed. De schotten zijn uh, 5 meter uh, ook breed. Er zijn, zijn, zijn zo ongeveer 30 schotten. En die 30 schotten kunnen we naar Believen in- en uithalen. En op die manier kunnen we... De hoeveelheid water regelen die de IJssel op gaat of de Nederrijn op gaat. Er staat hier nauwelijks water waar, nee. waar die schotten in staan. Precies. Het is dus ook alleen bedoeld om te sturen als het hoogwater is. Het is een soort by bypass. Het is een soort ja, spitsstrook, hebben we bedacht. Ja. Een spitsstrook? Ja. Want daar loopt de IJssel. Daarachter loopt de IJssel. Ja, en dan daar. Wat is dat daar waar we die boot zien? Je ziet dat de Nederrijn aankomen. En ja. die splitst hier voor ons uh, in Nederrijn, die zeg maar richting uh, Vianen. Uh, gaat richting Rotterdam en rechtsaf richting uh, Deventer-Zwolle. En waarom, waarom hebt u deze constructie aangelegd? Die hebben we aangelegd omdat we uh, actief willen kunnen sturen uh, tussen de IJssel en de Nederrijn. Uh, je moet het zo zien dat voor de veiligheid van onze inwoners. we hebben ongeveer 4 miljoen mensen in het riviergebied. Uh, willen we het water goed kunnen sturen. En dat willen, bedenken we vooraf hoeveel water er naar de IJssel moet en hoeveel water er naar de Nederrijn gaat. Maar als u meer water naar de IJssel stuurt, omdat de Nederrijn te vol is... dan zullen ze in Zwolle blij zijn, nee, want dan nee, wordt de nee. IJssel weer te nee, vol. Precies. Nee, dus het is een heel, heel nauw samenspel uh, van hoe we dat regelen. Dus het mag niet te veel water en niet te weinig water. En hoe lang doet u daarover om dat te regelen? Nou, dat, u ziet het, hè, het is heel eenvoudig. Met een kraan kun je, kunnen we de betonnen platen erin en eruit halen. Dat is een dagwerk. Wat kost dit dan? Dit regelwerk aan zich, hè, dus even los van alles wat we daarvoor hebben moeten doen... is maar 2 miljoen euro. Dus dat, is een, dus dat is voor niks. <laughs> nou, voor niks is... Uh, <laughs> nou, als je een, een dam aan wilt leggen of een kering, of, dan ben je heel wat meer kwijt. Ja, Maar goed, u ziet het ook, hè? Het, het is eigenlijk een hele eenvoudige constructie. Daarom ook heel erg onderhoudsarm. En dat betekent ook dat ja, dus, het, uh, ja, je zou kunnen zeggen low-tech. In deze high-tech wereld is dit een heel low-tech instrument. Ik kan me voorstellen dat er wel meer gebieden in de wereld zijn waar ze waterproblemen hebben. Ja. Uh, hebben die belangstelling? Nou, er is belangstelling uit het buitenland uh, in Vietnam, in de Mekong-delta. Uh, daar splitst de rivier zich wel meerdere keren en komt weer meerdere keren samen. Die zijn hier uh, afgelopen jaar geweest en uh, die vinden het wel uh, eigenlijk ook voor een ontwikkelingsland natuurlijk een hele eenvoudige oplossing om toch precies te regelen wat je wil hebben. Eigenlijk is het een soort aftapkraantje dus? Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja. Bij de polder bij Westervoort, Trudy van Rijswijk. Een aantal advocaten roept het al jaren, maar nu lijkt er ook binnen het Openbaar Ministerie getwijfeld te worden aan de betrouwbaarheid van Peter Laes. Hij is de kroongetuige van justitie in het liquidatieproces tegen een aantal vermeende huurmoordenaars in de Amsterdamse onderwereld. Dit blijkt uit een interne brief die de NOS in bezit heeft. We praten hierover met justitieredacteur Ilan Sluis. Goedemiddag Ilan. Hi. Een interne brief over de betrouwbaarheid dus van de kroongetuigen. Wat, wat staat erin? Ja, het is een brief eigenlijk van de officier van justitie... die belast is met de getuigenbescherming van Peter Laes... aan uh, de collega die uh, is zich inhoudelijk met het proces bemoeit. En in die brief uh, laat de officier van justitie... zich weinig uh, vleiend uit over Peter Laes. Uh, ze zet hem neer als iemand uh, die conflicten met justitie opwerpt... Uh, dat dit gedrag te maken heeft met zijn psychologisch profiel... Uh, dat hij gemaakte afspraken telkens opnieuw ter discussie stelt. Kortom, dat, uh, dat er niet met hem te werken valt en dat hij onbetrouwbaar is. Ja, onbetrouwbaar. Wordt de conclusie daar ook dan uitgetrokken dat hij uh, in, het, in het hele proces onbetrouwbaar is als getuige? Dat zijn verhalen niet kloppen? Nou ja, dat uh, zegt de justitie in Amsterdam natuurlijk van niets. Ze zeggen hij heeft gewoon verklaard. Die verklaringen zijn betrouwbaar, wordt ook ondersteund door ander bewijs. Uh, en ja, uh, voor ons maakt het niet zo heel veel uit... hoe zijn verhouding met het uh, team getuigenbescherming uh, is. Dat hij probeert om de beste deal voor zichzelf te sluiten. Uh, dat moet hij zelf weten. Ja, en, en wat betekent dit voor het proces dan? Nou ja, het Amsterdamse pakket zegt dus ook dat het niets betekent. Uh, en, uh, maar ja, goed, je kunt je wel voorstellen dat de advocaten... bijvoorbeeld van, van de verdachten in het proces... Uh, deze brief wel, wel zullen gaan gebruiken. En dat ze wel zullen zeggen van, zie je wel, we hebben het altijd al gezegd... ook zijn verklaringen zijn niks waard. Ja, in een proces dat toch al heel moeizaam bezig is... Ja, ja, ja, het werd ooit aangekondigd als het proces van de eeuw. Maar het lijkt toch vooral een eeuwigdurend proces te gaan worden. Het duurt uh, al jaren. En uh, de kroongetuige Peter LS, die weigert nu ook nog te verklaren, zolang hij geen deal heeft met, uh, met justitie over zijn getuigenbescherming. En, en als je die brief dan leest, als ik jou zo hoor, dan kan het ook zijn dat hij uiteindelijk helemaal niet tot een, tot een afspraak komt, tot een overeenkomst. En dat die hele getuigenis dan van tafel is. Ja, de briefschrijfster die zegt dat het een illusie is om te denken dat er uh, ooit een deal komt waar. Waar Peter zelf tevreden over is. En uh, ja, zolang uh, Peter L.S. niet tevreden is, tekent hij ook geen, geen overeenkomst. En heb je er dus niks aan in je rechtszaak? Uh, nou ja, niet meer aan Peter L.S. Nee. nee. Nee, precies. Goed, Ilan Sluis, dankjewel voor deze interne brief van het Openbaar Ministerie. Prins, oftewel afdrukken. Het is een bescheiden benaming voor de reeks enorme portretten van de Amerikaan Chuck Close. Sinds afgelopen weekend zijn ze voor het eerst te zien, deze afdrukken, in de kunsthal in Rotterdam. De 71-jarige Close woont en werkt in New York. Sinds 1988 is hij gedeeltelijk verlamd en zit hij in een rolstoel. Jeroen Wielaert bekeek de expositie eerst met conservator Charlotte van Lingen.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 geknoopt, geconstrueerd, het lijkt gefotografeerd, bijvoorbeeld daar, ja. dat hoofd van Philip Glass. Ja. Maar als we erop aflopen, dan lijkt het meer een soort laat-19e-eeuws quantiisme, want het is opgebouwd uit allemaal hele kleine vlakjes. Ja, en dan moet je nog eens iets dichterbij. Kom eens dichterbij, dan ja. zie je, dat is gemaakt van geschet papier, van pulp.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 Heel mooi bondgekleurd kostuum. Chuck Close, De man die volgens zichzelf landkaarten van menselijke ervaring heeft gemaakt. I always thought that a person's face is a roadmap of their life. If they laugh their whole lives, they have laugh lines. If they frown their whole lives, they have furrows in their brow. Everything is embedded in the face as to who they are. Aan gezichten zijn levens af te zien: lijnen van het lachen, rimpels van het fronsen.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 Je hoeft niet zitten en een geweldig idee te gewoon uit de activiteit van het Chuck Klose. Uh, vanaf deze week in de Kunsthal in Rotterdam. Straks praten we over die tweede kerncentrale in Nederland. Minister Verhagen gaat geen tijd meer steken in een vergunning, dus voorlopig is het echt van de maan. Bij de ANWB, Erwin Hart... Ja, dat klopt. Nou, het nou, wordt gelukkig. <laughs> je zou eens iemand anders zijn. Nou ja, ja. je <laughs> Heel weet maar nooit. Goed. Uh, de sneeuw die zorgt toch wel voor overlasten, zeker in, uh, in Limburg, en in Zuid-Limburg. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat tussen Sint-Joost en Roosteren nu 8 kilometer file. De spitstrook is dicht tussen Sint-Joost en Eurmond. Dat komt door sneeuw op de weg. Het ook de andere kant op op de A2 Maastricht richting Eindhoven. En daar staat daarom tussen knop het Kruisdok en Roosteren een file van 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De helft van de Nederlanders is te dik, dat zegt het RIVM. En dat zijn vooral mannen. Als je vervolgens bekent dat ook steeds meer jonge mensen overgewicht hebben. dan kun je wel nagaan dat er niets minder dan een epidemie aan zit te komen. Verslaggever Roel Pauw ging op bezoek bij Wellness Health Club New Style in Utrecht. waar je je overtollige kilootjes kwijt kunt. Tony Barberio. Uh... U bent personal trainer. Ik, ik denk dat dit het beste nieuws was wat u in tijden heeft gehoord. Het is uh, inderdaad prima om te horen. En, uh, we merken ook aan de sportschool in januari dat het een stuk drukker is geweest met de inschrijvingen. Ja. Ook hebben wij de zesde locatie geopend inmiddels. Uh, dat uh, levert ook uh, de nodige belangstelling op. Voor al die tickets in Nederland? Ja, zo uh, wil ik het zelf niet omschrijven. Maar mensen die, uh, ja, die problemen met het gewicht... Wat ook problemen voor de gezondheid kan opleveren, ja, die zien we toch steeds uh, vaker en uh, zelf ook graag in de sportschool terug. Uh, om een goed voorbeeld te geven, vaak weten mensen niet dat ze uh, vaker dan drie, drie keer per dag moeten eten. Daar zal de nodige winst mee uh, te behalen zijn. En uh, regelmatig sporten, dat uh, bevordert ook de ja, stofwisseling, waardoor de verbranding omhoog gaat. Ja. U klinkt alsof u er uh, een studie van gemaakt heeft. Ja, ik heb er wel een aantal studies voor gedaan, nou, die zijn ja, niet... Dus speciaal over obesitas? Uh, onder andere, ja. Ik heb uh, een aantal fitvak-erkende opleidingen gevolgd die, uh, die daarover gaan. Ja. Dus dat uh, helpt ook wel om de mensen sneller hun doelstelling te bereiken. Ja. En als mensen hier binnenkomen, dan uh, staat er gelijk heel uitnodigend een weegschaal. Nou, hij zit aan, Je moet ook even de schoenen uitdoen en de sokken. Uh, dit is altijd uh, het angstmoment voor uh, mensen natuurlijk, hè? Ja, Confonteer. Je weet het eigenlijk wel... Moet ik even een aantal gegevens van uh, u noteren? Ja. Ik wil de leeftijd even weten. 49. 49. Ja, gaat u gang? Onderzoek, nou, het ziet er prima uit. Want, ik, dit is... Uh... 22,3 uh, is het vetpercentage. Het en dat mag tot 32% gaan ongeveer. Dus ik heb nog wat over. Ja. Uh, daar is uh, de trainingsruimte, nou ja, ja. Die, die ziet eruit zoals mensen zich wel een beetje kunnen voorstellen. Wat is dit voor een uh, leuk uh, apparaat? Zeg? Het lijkt net alsof je. Dit lijkt wel een uh, wasmachine die u aan de... In, aan... Ja. Waarom bent u aan het sporten? Voor mijn gezondheid. Ja? ja. Kilootjes ook? Nee. Geen nee. last van? Jawel. Oh. <laughs> maar die vliegen er vanzelf wel af? Ja, als u zo bezig bent. Ja. Uh. Er is al 6 kilo af. Zo. Ja. Ja. En, ja, en dan is de kunst om uh, dat zo te laten. Ja, maar dat lukt wel al. Ja? Veel vrije. Veel seks, je moet je opletten. Ja? Nou, daar We waar liever vanaf hoor. Als ik zo naar u kijk, dan denk ik niet dat u last heeft van overgewicht, of wel? Van? Overgewicht. Nou, nou mijn buurman kijk wel. Maar u heeft blijkbaar geen aanleg om dik te worden of bent u heel gedisciplineerd? De tweede. Ja? Ja. Altijd opletten. Matig. overmatig mee. Hmm. Hele strenge vrouw, hè? <truh>. Dat wil ook wel eens helpen. Roepa was het. Hij mag zelf ik nog wat kilootjes aankomen. Minister Verhagen van Economische Zaken stopt met de voorbereidingen voor de tweede kerncentrale. Dat heeft hij vanmiddag bekendgemaakt. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks, voorheen Greenpeace, uh, tegenstander van het Eerste Uur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat zat er natuurlijk wel in, hè. dat Verhagen dat zou doen omdat uh, Delta had bekendgemaakt er voorlopig even niet mee door te gaan met de plannen. Ja, ik ben er ook heel tevreden over, want dit geeft ruimte voor echte schone energie in Nederland. Nederlandse wind, Nederlandse zon, Nederlandse aardwarmte. En het geeft meer banen ook voor Nederlanders. Hoezo geeft het meer uh, banen voor Nederland? U wil meer windmolens, zonnepanelen en, en dat is werkgelegenheid. Ja, als wij overschakelen, en dat is waar GroenLinks uh, van het begin af aan al een voorstander van is... op een efficiënte, onafhankelijke Nederlandse energie... dan geeft dat werkgelegenheid voor Nederlanders een kerncentrale. Die zou eigenlijk als een bouwpakket in onderdelen het land ingereden worden... met uh, misschien een, een aantal honderd uh, Nederlanders die daar dan nog werk zouden vinden. Maar de rest wordt echt allemaal door buitenlanders... Uh, ja, prefab afgeleverd. Dus alleen al om die reden, maar ook omdat kernenergie... het is vuil, het is duur en we hebben het in Nederland gewoon niet nodig. Nou, heeft u vragen dan ook vanmiddag uh, horen zeggen... dat hij uh, veel meer gaat investeren in, in die energie die u nu noemt? Ik niet, namelijk... Nou, hij heeft 42 miljoen aan ambtenaren klaargezet om die vergunningenprocedure te doen. En waar ik hem morgen in het Mondelingen Vragenuurtje toe op ga roepen is, zet die 42 miljoen nu in om kant-en-klare windenergievergunningpakketten te maken. En dan kan de Nederlandse industrie op de Nederlandse Noordzee of op de kustplekken waar dat kan, aan de slag met windenergie. En dan hebben we een energiebron die we voor nu hebben en voor ver in de toekomst. En niet iets wat duur, tijdelijk is en wat kernafval geeft. Waar we geen oplossing voor hebben. Ja, René Leegte, uw collega van de VVD, is ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat u mevrouw Van Tongeren hierin steunen morgen? Nee, wat mevrouw Van Tongeren zegt klinkt aardig, het is natuurlijk niet waar. Het, ook, ook de kerncentrale levert veel banen op, maar levert vooral een goedkope energie op. Als je kijkt naar een gemiddeld gezin in Nederland, betaalt één maand salaris aan zijn energierekening en dat gaat stijgen. En we moeten met z'n allen zorgen dat het naar beneden gaat. En als je dan kijkt naar Saoedi-Arabië, dan gaan ze vier enorme kerncentrales bouwen. En dat doen ze om zelf goedkoop stroom te hebben en de olie duur te verkopen. En wat, dus vindt u, je, wat vindt u er dan van dat Verhagen heeft besloten geen geld meer in die vergunning te steken? Nou ja, kijk, het politieke traject is al klaar. Dus uh, met mevrouw Van Tongeren hebben wij in de Kamer een debat gehad over de voorwaarden waaraan die centrale moet voldoen. Dat traject is afgelopen en dan kunnen mensen gaan kijken of ze een centrale willen bouwen. Dus, dus uh, Verhagen die zegt dat, maar dat is ook logisch, want we waren al een tijdje klaar. En het is nu aan de markt. En Delta is een kleine speler die op zoek was naar partners. Ze hebben lang eenzijdig ingezet op alleen maar Frankrijk... een Franse partner, EDF. Nou, dat bleek onverstandig. Die, die bleken niet voldoende geld te hebben. En wie dus springt er nu... dan in dat gat, denkt u? Nou ja, je kan kijken naar Saudi-Arabiërs. Die zijn hard aan het bouwen. Je kunt kijken naar Azië. Je kunt kijken naar uh, andere Europese landen... hoewel die ook allemaal weinig geld hebben. Je kunt kijken naar het consortium van bedrijven. Dus de grote chemische industrie, uh, zinksmelters... Uh, staat daar stil, alle mensen die veel uh, elektriciteit nodig hebben. En, en weet u, u wel het... want, want ze komen natuurlijk ook bij de Kamer lobbyen als ze hier wat willen. Weet u of er echt concrete plannen zijn om nu opnieuw eigenlijk zo'n vergunning aan te vragen? Dat, dat een van de mensen die u noemt, uh, of, of consortia, dat gaat doen? Ja, het denken staat natuurlijk niet stil, dat weet ik. Maar het is nu niet aan de politiek. Kijk, wij zijn klaar, wij hebben ons huiswerk gedaan. We hebben gezegd, het moet een veilige centrale komen, dat staat bovenop. En uh, die aanbieding ligt er. En er zijn nu marktpartijen aan het kijken. wij hebben daar geen rol. En alle economische plaatjes en verhalen van het kan niet uit. Ja, dat is nou juist aan de markt. Dus dat zullen we vanzelf zien. En ik ben daar optimistisch over. Dus als je nu kijkt naar de benzineprijs, dan betalen we ruim 1,75 per liter benzine. Nou, ik verwacht dat binnenkort we binnenkort 200 dollar per watt olie gaan betalen. Dus dan stijgt die energieprijs door het dak. En dan hebben we behoefte aan schone, uh, betrouwbare energie. En dat levert die kerncentrale op. Mev mevrouw van Tongeren, he heeft u al verhalen gehoord over Saoedi-Arabiërs... of over andere tata Steel bijvoorbeeld... die hier uh, alsnog zo'n kerncentrale willen komen neerzetten? Nou, Ik ben erg verbaasd dat de VVD behalve voor onze olie... ook nog voor onze kernenergie afhankelijk zou willen worden van het Midden-Oosten... Want eh, in Nederland staat geen uraniummijn. Dus ik dacht dat het beleid van de VVD. tot ik nu de heer Leegte hoor. steeds was dat wij onafhankelijker wilden worden. En wat betreft dat goedkoop. Eh, dat was nou juist het probleem hier. Dat het zonder staatssteun. er moest flink geld bij van de overheid. kon die kerncentrale niet neergezet worden. Dus de, de kernstroom is niet goedkoop. Het komt niet uit Nederland. Het maakt ons niet onafhankelijker. En eh, ik heb van allerlei geruchten gehoord, maar niets concreets. En als het concreet was, dan zou Verhagen vandaag niet aangekondigd hebben dat hij in elk geval dat hele ambtelijke traject met die ambtenaren voor die 40 miljoen, dat hij dat gaat stilleggen. Nou, meneer Leeg, de afhankelijkheid van het uh, Midden-Oosten is, is wat mevrouw Van Tommen ja, zegt. Is, dat, dat, dat, dat snap ik wel, maar dat is natuurlijk niet dat is natuurlijk een, een, een flauwkul argument. Kijk, er is meer Uranium in de wereld uh, dan we nodig hebben. Dus, dus dat is waarom het gaat. Uh, als iemand geld stort, ben je daar niet van afhankelijk. Die machine die staat dan in Nederland. En we moeten gewoon op zoek gaan naar goedkope stroom. De energieprijs, dat is een ongelooflijke kostenpost. Een bedrijf als Heineken is het 25% van zijn kosten, is de energie. Een gemiddeld gezin is het één maand salaris. En we moeten echt met z'n allen zorgen dat die prijs niet omhoog gaat. En dat is waar de VVD voor staat. En het is jammer dat een partij GroenLinks juist kiest voor een hogere rekening. Want daarmee halen we de economie niet uit het slot. En dat is wat we nodig hebben. Dat debat uh, zal zich morgen in de Kamer voortzetten. Windmolens, zonnepanelen versus een consortium. Saudi-Arabiërs of wie dan ook die hier een kerncentrale neerkomen zetten. Dank u beiden hartelijk. Liesbeth van Tonga van GroenLinks en René Leegte van de VVD. Ja, goedemiddag. Ja, het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. De vakbonden in België noemen de algemene staking een succes. Dat melden onze collega's van de VRT... Eerder dit uur hoorde u dat de Belgen er over het algemeen weinig van gemerkt hebben, maar toch zijn de drie grote vakbonden tevreden. Ze zeggen dat de oproep tot staking goed is opgevolgd en dat de actie ordentelijk is verlopen. Vooral in de havens was de stakingsbereidheid groot. De werknemers pikken het niet dat vooral zij moeten opdraaien voor de maatregelen die nodig zijn om uit de crisis te geraken. Dat zegt een van de stakingsleiders. De Belgische bonden verwachten een uitnodiging van de regering nu om opnieuw de bezuinigingen en de pensioenmaatregelen te bespreken hij Handelsblad buigt zich uitgebreid over de vraag... of koningin Beatrix dit jaar zal aftreden. Morgen wordt ze 74 jaar. Haar moeder, koningin Juliana... Maakte haar aftreden ook bekend op haar verjaardag, dus wie weet. Er zijn voldoende aanwijzingen voor, maar ook genoeg tegen. NRC noemt onder meer de benoeming van de nieuwe directeur... bij het kabinet der koningin, Chris Breedveld... die een vertrouweling is van Willem-Alexander. Verder zijn Willem-Alexander en Maxima er klaar voor... hoewel hun kinderen misschien nog wat jong zijn. Dat is ook een argument van een insider. Beatrix heeft vaak gezegd dat ze wil wachten met de abdicatie... tot haar kleinkinderen wat ouder zijn. Maar verder is alles er klaar voor, het huis in Mozambique is verkocht. Het paleis op de Dam is klaar voor de troonswisseling. En de populariteit van Willem-Alexander stijgt. Ook belangrijk, de aanslag in Apeldoorn is alweer drie jaar geleden. Er zijn volgens NRC sterke aanwijzingen dat de koningin eerder op het punt stond de troon over te dragen. Maar dat de tragische gebeurtenissen op Koninginnedag in 2009 dat hebben verhinderd. Die herinnering is mogelijk nu voldoende vervaagd. Maar het Openbaar Ministerie dubt nog over de vervolging... van de vader van Maxima, Gorgis Zorokieta. Bovendien weet het kabinet nog van niets, zeiden eerdere minister Verhagen... en premier Rutte. Kortom, even afwachten tot morgen en misschien nog wat langer. Dan tot slot uh, een enorme hit op YouTube dit moment. Een meisje van acht jaar speelt een keiharde rockgitaarsolo. De vraag bij dit soort filmpjes is altijd, is het echt? Maar ergens halverwege de solo wordt het spel wat rommelig en zie je haar wat moeilijk kijken. Wat wel een aanwijzing is dat hier echt een gitaarmeisje aan het spelen is, zelf. Haar vader telt af en kijkt ademloos toe. Two, three, Genoeg. Ik denk dat er niet heel veel meer gaat gebeuren. Oh, Wat een herrie. Nou, gaan we kinderen eens even vragen of zij dat ook kunnen op YouTube of op een gitaar. Of ze wel geoefend hebben. Een meisje van acht is. Dus. Na zes uur hebben we contact met de netbeheerder in Rotterdam. Steed in over die grote stroomstoring. 50.000 huishoudens zaten een paar uur zonder elektriciteit. De vraag die nog niet is beantwoord: hoe kon dat gebeuren? En ook bellen we even met Paul Rozemuller. Dat heeft te maken met uh, waar we het net over hadden. Roel Pauw in ieder geval. Mannen en vrouwen, vooral tussen de 30 en de 40... en ik geloof ook 40 plus, Tim, de mannen, ik weet het niet. Die hebben een iets... Uh, nee, dat was niet lullig bedoeld, echt niet. Nee, echt niet. Ik wist het echt niet meer. Goed, hier kom ik niet meer uit. Iets te dik buikje, daar gaat het over. Tot zo.